Is, zo zijn er een heleboel dingen, die moet je dus op en gaan zetten. En ik hoop op de sabba of de zondag dat we dadelijk het gaan houden. Hoop ik een heleboel dingen van Jezus achter elkaar te zetten. Wat er nou op die dag gebeurt. Misschien een vraag voor u. Wanneer begint nou in het Nieuwe Testament het paaschamaal? Pesachmaal? En wat gebeurt er allemaal? Welke hoofdstukken behoren daar naartoe? Nou Bijvoorbeeld in Johannes. Hij begint in Johannes 13 en hij eindigt op het hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Alles wat daartussen geschreven staat, is het gesprek aan de maaltijd van Pascha. Ook mensen realiseren het zich niet, maar vanaf hoofdstuk 13 tot en met 17 is eigenlijk de maaltijd. Waarin de voetenwassing is, waarin de bekers komen, waarin de meerhoor zit. Ja? We gaan kijken hoe we dat eruit kunnen krijgen. Als de uittocht plaatsvindt, hè, dan gaan ze gaan s'nachts ook lopen... Dan krijg je de eerste dag van de Matzot, De ongezuurde brodenfeest. En dat is een sabbat. Dat betekent dat wij dat op dinsdag 3 april. Ja. Is het sabbat. Het is een van de grootste feestdagen die er is. Onder Gods volk. Want ze gaan op die dag huppelen, springen en blij wezen. Ze gaan de samenkomst bezoeken. Ze gaan alle woorden lezen die gesproken zijn. Toen ze uit Egypte vertrokken. Wij gedenken onze verlossing uit. De heerschappij van Satan. Zijn we niet door het bloed van Christus losgekocht uit de macht van de boze? Je moet eens weten hoeveel christenen nog vastzitten onder de macht van de boze. Ook al roepen ze Halleluja, prijs de Heer, ze kunnen de samenkomst uitgaan en weer zo hoppla. Nee, het eist een bekering om te komen tot de geboden van God. Nou, dit is een feestdag, dus we gaan dinsdag 3 april hebben we, ja, we konden geen zaal hier huren, dus we gaan in het gebouwtje naast, in die danszaal. Een beetje gehoorig, zaaltje niet zo lekker. Maar we hebben toch nog een plekje om samen te komen. Op 8 april begint de eerste omer te tellen. En de vijftigste omer is dus Shavot. Maar goed, dinsdag 3 april is een Sabbat. En maandag 9 april is een Sabbat. Nee, dat heb je nou weer zoiets van het orthodox Jodendom. Die hebben dus ook die kalender uitgegeven die we aan iedereen gegeven hebben. Daar staat een dag bij. De joden doen weet alles wat maar buiten Israël is een dag erbij. Het is vervelend, maar het is zo. Dus uh, als je dus de tekst van het woord volgt. Er is een eerste en dan zeven dagen is de tweede samad. Dus misschien ben je van het spoor afgeraakt. Daarom had ik iedereen het lijstje gegeven waar deze hele lijn op staat. Dus ze alle data's konden zien. Oké, okay. misschien dat tot je tot daar inderdaad dan nog een fout gezeten hebt, maar dat kan ik even zo niet. Uh... Ja, ik heb namelijk dezelfde fout gemaakt, je hebt gelijk. Maar die lijst is laten vervangen, hè. Goed, uiteindelijk gaan we dus uh, 50 dagen verder tellen. En dan komen we weer op een zondag uit. Dat is de vijftigste dag, Shafot of het Pinkstefeest. Dus ook die zondag is dan Sabbat. Dat is dus de enige zondag dat het Sabbat is. En die hebben we dan dit jaar waarschijnlijk samen met alle christenen. Maar alle andere jaren staat uh, pinksteren op een andere datum als God het doet naar de Zoveelste Nieuwe Maan. Dus dit is alleen maar een aanzetje als je hem nog wil hebben. Er zijn geplastificeerd hangers aan de kast. Goed? Kunt u dit tekeningetje nog herinneren van vorig jaar? Alleen toen had ik mijn hele beeldscherm vol vanaf de eerste dag tot aan de vijftigste. En dan kregen we zulke kleine pietenvakjes. Ik denk nou ook voor de blinden die moeten het kunnen zien natuurlijk. Laat ik het maar zo doen. Er komt dadelijk een plaatje boven hoor... ...naam is het nog een beetje leeg. Lieve mensen... ...de wekelijkse Sabbat... ...dat zijn die gele. Gewoon Sabbat. Dit jaar gaat dus op maandag... ...is de paasgadag. Maandag... ...is de paasgadag. Is geen Sabbat. Maar de avond die er aan vooraf gaat... ...is het dus de avond van de 14e Nissan. Dat betekent dus dat we op zondagavond... ...bij elkaar zitten... De dinsdag is de eerste Sabbat van de Matzot. Is dus een vrije dag. Hier tellen we de eerste Omer. En hier heb je dus de tweede Sabbat van de Matzot. 21e Nissan. Is deze duidelijk? Wat hier staat, staat dus ook op het lijstje wat je geplassificeerd hebt gekregen. Over het ontstaan van de Omertelling is dus ook een discussie tussen het orthodoxe Jodendom. Ook het Messiaanse broeders, die nemen de telling mee van de Farizeeërs. Maar er staat dus heel duidelijk geschreven dat de eerste omer moet geteld worden na de eerstvolgende sabbat en tot de zevende sabbat. Terwijl de orthodoxen hebben gezegd dat zijn de feest-sabbaten, maar er bestaan dus geen zeven sabbaten. Nee, het is de dag na de sabbat en dan zeven weken tellen tot weer de dag na de sabbat is zondag. Dus daarom komt Pinkster altijd op zondag uit. Goed, als ik dat ding naar je toegestuurd heb, heb je dat rijtje ook. We gaan hier naartoe, tekening van het jaar. Erger het is een bevalling geweest. Maar om het uh, simpel om een rijtje te krijgen. Altijd zitten we te schooieren. Met onze 12 uur tot 12 uur dag. Ja, wij beginnen onze jaartelling, of onze dagtelling, altijd van 12 uur s'nachts tot 12 uur s'nachts. Dus ik denk, ik zal hem boven zetten. Zondagavond eindigt hier op 24 uur. Dat doet hij ook op de 24e Nissan, ziet u? Dus dit is de avond. Hier begint dus voor ons de maandag op 00 uur tot 24 uur. En 00 uur begint de dinsdag 3 april. Wij praten over de 14e Nissan. Nou, de lamp is alweer uitgedraaid. Wij beginnen dus op de 14e Nissan. In de nacht, ik heb het een heel klein beetje lichter gemaakt. Dus in de schemer is dat. Daar begint dus eigenlijk de nieuwe dag. Daar gaat Jezus het paasgaanmaal vieren. Wij noemen het avondmaal. Avondmaal en paasga is hetzelfde het nieuwe testament staat ervoor als Jezus over de nacht heen komt dan zie je op hetzelfde op de uittocht van Israël het lam wordt geslacht want die mensen moesten die nacht in de huizen blijven kunt u nog herinneren ze moesten dus vier dagen van tevoren een paaslammetje apart houden dat moest in die nacht geslacht worden de mensen moesten in hun huis blijven mochten er dus niet uit want ze gingen het bloed aan de deurposten zetten ze moesten dus de hele nacht blijven waken, want de doodsengel die zou voorbij gaan. Kent u de geschiedenis nog? Ik heb het hier achter elkaar gezet. Het lam wordt geslacht, bloed aan de deurposten, de doodsengel gaat voorbij, de hele nacht moesten ze waken. De restanten van het lammetje wat geslacht was en wat niet opgegeten was, moesten ze verbranden. Al die tijd nog in hun huizen, want ze mochten er niet uit. En ze moesten in huis blijven tot aan de zonsopgang. Dat is dus de uittocht uit Egypte. Als we hier verder gaan kijken. Jezus is ons lam. Zijn bloed moet dus aan ons leven... ...onder onze deurposten gebracht worden. Kent u die engel toevallig nog? Toen Jezus klaar was met de paasmaaltijd... ...waar ging hij naartoe? Ging hij naar Gethsemane? Wat gebeurde er in Gethsemane? Hij was verschrikkelijk in de nood. Zijn discipelen konden niet eens een uur met hem waken. Terwijl dus paas zag... Moesten ze dus de hele nacht waken. Tot aan de ochtend toe. Ze moesten klaarstaan om weg te gaan. Wat was er met Jezus ook weer in uh, Gethsemane? Hij schreeuwde. Laat toch die drinkbeker voorbij gaan. Hij was angstig tot de dood toe. En er staat er ergens anders. Maar de Heer verloste hem uit de, uit de angst. Hij verloste hem niet van de dood. Want die moest hij gaan. Als hadden wij niet gered kunnen worden. God die verlost hem uit de angst en zet een engel bij hem neer. Wat is er voor een engel? Wat ging er op uh, uittocht langs de huizen? Een doodsengel. Er komt dus een doodsengel bij hem. Maar toen werd hem ook zijn helper. Moet je eens over nadenken. Het zijn symbolen die volledig terugkomen op de nacht van de veertiende. Dat heel Israël in de huizen is, bedekt door het bloed van het lam... Maar het echte land wat sterven moet, die wordt bezocht door zijn eigen doodsengel. Hoewel die hem ondersteunt en tot hij hem verlost uit de angst. En dan kon hij ze weggaan naar Golgotha. Alles moest verbrand worden, iedereen moest in de huizen blijven. Toen het gebeurd was die nacht, moesten ze kleding gaan halen bij de Egyptenaren, hun goud en hun zilver. Ze moesten gaan verzamelen op de plaats Rammesis... Ze moesten ongezuurde broden meenemen. Ze hadden niet eens meer tijd om het zuur erin te stoppen, want dat moest weg vanwege dat paaslam. Staat dus ook in. De... Het was dus niet een huis, want op die veertiende moest het zuurdezen weg zijn. Nou, omdat nou dit de eerste sabbat gaat worden in de feest, was dit dus de eerste dag dat ze gingen vertrekken. Ze moesten dus gaan lopen om te verzamelen in Ramesses... En daar kwamen dus 600.000 mannen bij elkaar, de kinderen en de vrouwen niet meegerekend. Dus dan praat je ook het vee niet. Dus dan praat je over volwassen mannen, zeg maar. Hè, wanneer gingen de mannen tellen in Israël, boven de dertiende? Ja, zoiets hè? Of boven de twintig, als ze strijdvaardig waren. Vanuit dertien, bar mitzwa, is het, zijn het zonen van de wet geworden en zijn ze aanspreekbaar op hun gedrag. Ja. Stel nou voor dat van die 600.000 mannen de 400.000 die huilbare leeftijd hadden. Die hadden dus vrouwen en die hadden kinderen. Schapen, geiten, koeien en alles wat erbij hoorde. Karren en steekwagens. Nou, dat gaat dan weg. Is 2 miljoen te weinig? Bij elke man een vrouw hebben we er al 1,2 miljoen. En dan nog eens, nou laten we kleine gezinnen nemen, 5 kinderen. <lacht> He? Nou goed we zullen die doortellen Maar er gaan 2 miljoen mannen en vrouwen en kinderen en geiten Die gaan op een gegeven moment met een zak wat ze nog hebben En nog een brood onder arm, Ongezuurd gaan ze op stap Met goud en zilver, goud en zilver over de nek heen Want die Egyptenaren hebben gezegd Alsjeblieft ga weg jullie Als je niet gauw weggaat sterven ook nog onze andere kinderen Want het hele Egypte was ene ellendepoel Want alle oudste zonen waren dood Alle oudsten van het vee waren dood alles wat maar het eerst geboren was, was dood. Dat hele land schreeuwde. En ze waren bereid, want God had hun hart bereid, staat er dan. Om alles maar te geven aan die Israëliërs wat ze maar mee wilden nemen. Als ze maar weggingen. Van dat goud en dat zilver worden later weer de artikelen voor de tabernakel gemaakt. Helaas maken ze er ook een afgod van. Het gouden kalf. Dus er gebeuren een hoop vreemde dingen. Hoe vindt u het plaatje zo? Dit zijn nu maar twee dagen. Het moet eigenlijk verlengd gaan worden. Zodat we dus ook het, uh, de tweede sabbat. Hè, de zevende sabbat erop kunnen gaan zetten. Dat we er heel weer de boeltje gaan uitwerken. Weer een boekje ervan maken. Er zijn heel mensen geweest die hebben gezegd. Jom mark, ik dat volgende keer in mijn boekje zetten. Want ik wil een boekje schrijven. Kan ik het goed gebruiken? Ik zeg nou, ze vooruit er maar. U heeft het gezien? Goed, lieve mensen. Ik ga een klein stukje lezen. Exodus 12. Daar staat geschreven over die uittocht. Al dus zult gij het eten. Uw lendenen om God. Dus je riem Je schoenen aan je voeten. De staf in je hand. Overhaast zul je het eten. Nu praat ik over de 14e Nisan, De avond daarvoor. Dus waar Jezus de paaschamaalt dit inricht. En gaat doen. Dat is het punt. Waar dus Exodus dit al zegt. Overhaast zul je het eten. Het is een. Pascha voor de wonderlijk is dat, hè? Het is een Pascha voor de Eer. Is de een Paascha voor de Joden? Echt niet waar, is het een feest? Echt niet waar. Alleen Johannes, Evangelie, schrijft over Joodse feesten. Maar voor heel de wereld waar zo'n Johannes in schrijft, want hij schrijft zijn Evangelie honderd jaar na Christus in de, de tijd. Als je dan over Paascha dan zegt je, joh, het is Pascha, zijn, dat het een Joods feest. Maar dat betekent dus niet dat hij het woord Joods feest gebruikt om het maar overboord te gooien. Want wat staat er? Het is een Pascha voor de Heer. Het zijn ook de feesttijden des Heeren in Leviticus 23. Onze hele christelijke traditie te beginnen bij Rome heeft het overboord gegooid. En heeft de heidense tijden ingezet en de heidense christelijke feest van gemaakt. Ze komen aan uh, Goede Vrijdag, afijn dus Witte Donderdag. Er zijn een heleboel inzettingen. ...hebben door theologen ingezet... ...maar dat komt omdat ze de joden... ...de deur hadden uitgeschopt... ...met hun Torah... ...en ze hebben dus niet gesnapt... ...dat al deze zaken elkaar verbonden zijn... ...want zegt hij... ...ik zal in deze nacht... ...het land Egypte doortrekken... ...en allereerst geworden... ...zowel van mens als dier... ...in het land Egypte slaan... ...en aan alle... ...goden... ...van Egypte zal ik gerichten oefenen. Hij zegt, ik ben de heer. Dus het is een Pascha voor de heer... ...en hij gaat gericht oefenen aan de goddelozen. Hij zegt, want ik ben de heer. Varao had gezegd, wie is dat, die god van jullie? Dat ik hem moet gehoorzamen. Nou, hij gaat het voelen. Zijn eigen zoon zal zijn leven moeten laten. Het wonderlijke is, waarin Egypte allereerst geborene sterven... ...op Pesachnacht... Gaat God zelf sterven voor degene die de bloed aan de deur had. Dus Gods eigen oudste eerstgeborene wordt overgegeven in de dood. Hij schreeuwt vanwege de angst in Gethsemane en zijn doodsengel komt hem troosten en neemt de angst weg, zodat hij kan opstaan en dat hij kan gaan. Wie waren er met Jezus in het gebed in Gethsemane? Voor je is ook niet flink, bidden met hem. We gaan bidden voor je, bidden gaan we voor je. Maar het is helemaal niet waar. Hij zonderde zich af, en zij sliepen. En dan zegt hij, hé, hey, kun je nou niet een uurtje met me waken? En dan gaat hij weer. En dan komt hij na een uurtje weer terug en zegt hij, hé, hey, kan je nou nog een uurtje met me waken? Nou zit hij blij mee slapen, zegt hij. Jullie krijgen het nog zwaar genoeg. Maar lieve mensen, probeer die teksten nou in te planten in de 14e Nissan. We gaan volgende week zondagavond bij elkaar zitten. Dat is geen Sabbat, maar dat is gewoon paasgaan. Om over die dingen na te denken. Gaan we al die teksten op een rijtje zetten. Wat er aan die tafel is besproken geweest. Goed. Het bloed, zegt hij, dat zal u dienen als een teken aan de huizen. Waar gij zijt. Wanneer ik bloed zie, ga ik voorbij. Wat betekent paasga ook alweer? Voorbijgaan. Het is een paasga voor de Heer, zodat zijn doodsengel voorbij gaat. Alleen bij Jezus gaat de doodsengel niet voorbij. Maar hij haalt hem uit zijn angst. Dat gaat voor ons precies hetzelfde. Als wij de woorden van de Heer willen aanvaarden en willen gaan doen. Moet u maar eens eerlijk zeggen. Wie heeft er nou geen angst in zijn hart over wat de buurman, de buurvrouw, je vader, je opa en je grootje zegt. Wat ga je nou doen? Sabbat vieren. Ga je paas gaan houden. En shavat. Ben je niet goed? Dat zijn toch Joodse feesten? We hebben toch niks meer met de joden te maken? Ja, snap je? Maar zodra je dus je oog gericht krijgt op Gods Torah... ...kom je dus met de werkelijkheid in aanraking. Wat heeft God uit de hemel gezegd? Ergens anders zegt hij in Deuteronium 30... ...je hoeft niet naar de andere kant van de zee hoor, zegt hij... ...om het woord te halen. Je hoeft zelfs niet naar de hemel om het eruit te halen... ...want in je hart is het en in je mond. Dat zijn de woorden die God in zijn Torah openbaart. Als hij dat doet ligt daar het leven in. En waar we fouten gemaakt hebben... is zijn eigen zoon voor je verzoening gestorven. Hij zegt dus... als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Dan moet je gelijk bij jezelf zeggen... hey, paasga. Als hij het bloed ziet wat we aanbieden... zijn eigen zoon... dan zegt God, oké, okay, ik ga je voorbij. Dan komt ook je herstel. Dan komt je genezing... en dan komt je bevrijding. En dan ga je echt de 15 dag vieren... als een feestdag, want ik ben verlost... Onder de tucht van Satan vandaan. He, terwijl we zelf jarenlang gebonden zijn geweest aan allerlei zonden. En nu zijn we vrijgemaakt van de macht der zonden. Al dus zal er geen verdervende plaag onder u zijn. Wanneer ik het land Egypte sla. Moet je je voorstellen. Voordat je Jezus kende en voordat je hem hebt aangenomen. Behoorde je eigen lichaam tot het land Egypte. Vanwege de zonde moet God je slaan. Hij wil dat niet, maar dat is wet. Hij zegt, als je de zonde doet, het eind daarvan is de dood. En de ene dood gaat sneller dan de andere. Sommige mensen worden al heel jong uitgeschakeld, omdat ze door de generaties veel ellende hebben meegekregen. Maar er zijn mogelijkheden om het te verbreken, onze verbinding met de zonde, met ons voorgeslag te verbreken, en een nieuw verbond met God aan te gaan. Echt waar, hij neemt je verdrukking weg, je kwalen en je problemen. Er zal dus geen verdervende plaag meer zijn in dat lichaam wat nu overgaat naar Gods Koninkrijk. Hey daar, die kennen we nog van vorige keer. Pascha voor de Heer. Ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten. Eer ik leid. Weet u wanneer de Joden paas gaan vieren? Zij noemen het Pesach. Op de vijftiende e echt waar ze hebben natuurlijk ook niet gesnapt hoe dat bloed in elkaar zat dus door de farizeeërs is die leer erin gebracht om het hele feest Pesach Pesach te noemen daarmee hebben ze Pascha één dag verschoven naar het offer wat in de tempel gebracht werd het offer van het gekookte vlees maar waar de heer had het offer had gezegd dat het moet gebraden zijn is dus weg dus daarom vieren ze sederavond op de vooravond van de vijftiende moet je maar over nadenken. We gaan dat steeds verder ontwikkelen. Zodat we daar alles op een rijtje hebben staan. Dus ondanks de orthodoxe joden. Ondanks onze Messiaanse broeder. Hoewel we ze met liefde omarmen. Voeren ze daarin het beleid van de farisees. En Jezus heeft ooit gezegd. Let op het zuurdee van die farisees. We moeten dus eigenlijk niemand vertrouwen. Dan alleen maar wat zegt God in Torah. Vindt u het geen mooi beeld? Echt waar. Zo hopen we zondag aan bij elkaar te zitten. Gaan we een mooie tafel aanrichten, He, Dan gaan we met elkaar eten. En we gaan elkaar de voeten wassen. Moet je mag maar even nadenken. Wie heeft nog nooit eens een voet van een ander gewassen? Ja, dat is een hoop natuurlijk hè. Moet je maar over nadenken. Ja. Maar we gaan er pas zondagavond over praten. Om eens te vertellen wat de Bijbel erover zegt. Over die dienstbaarheid. Lieve mensen. Johannes 13 begint te spreken over de en hij eindigt bij Johannes 17. We hebben geen tijd genoeg, want Ali heeft natuurlijk de zangdienst heel lang laten worden. Ja. Kijk, je wordt alweer gered, hè? Ja, hè? Goed, hè? Oh ja, dat is waar. Dat is goed, goed, goed. Lieve mensen, ik pak u maar een klein stukje uit Johannes 17. Want de boodschap die Johannes brengt, ...is een hele bijzondere boodschap... Hij hoort, uh, ...het Johannes-evangelie hoort ook niet zo echt tot de synopsis van de evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas hebben een heleboel overeenstemmingen in wat ze doen en zeggen. Ze zijn ook gedeeltelijk van elkaar gekopieerd. Maar Johannes-evangelie komt pas in 100 na Christus. Het is het laatste wat het Johannes op zijn oude dag nog schrijft. En die gaat een grootste verhandeling pakken uit de maaltijd. En het is belangrijk om te weten wat er dadelijk uit voortkomt. Ook voor je eigen geloof... Want als je dus niet snapt waar we het nou over hebben, mis je de point van Pascha en mis je eigenlijk een gigantische point over je hele evangelieverkondiging. Er komt een moment, dan zegt Jezus bij het negende vers, ik bid voor hen. Dit is dus het hoge priestelijk gebed, wat Jezus aan het einde van de maaltijd doet, waarin hij voor Gods aangezicht komt en met God spreekt. Die discipelen die horen dat allemaal. Ik bid voor hen, zegt hij, dat zijn zijn discipelen. Jezus zegt, ik bid dus niet voor de... Wie van u bidt er voor de wereld? Jezus is ons daar niet in voor gegaan. Als je voor de wereld wil bidden, moet je naar de mensen van de wereld toe gaan En dan moet je zeggen, Jan, er is een weg om ter redding te komen. Stop met liegen, stelen, bedriegen, kwaadspreken, overspel naar alles wat erbij zit. God is bereid om je te vergeven. Bekeer je vandaag en ga. Dat is het gesprek wat we met de wereld moeten hebben. Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld... Die is gewoon bijbels niet voor de wereld bid ik u maar voor hen die gij mij gegeven hebt dat zijn zijn twaalf discipelen waarschijnlijk is hier Judas al weggegaan want dit is voor de afsluiting van de maaltijd want zij zijn van amen en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne van wie waren de discipelen dat waren gewoon Torah getrouwe mannen vissersmannen ik denk dat ze nog stonken naar de vis maar ze waren door God uitverkoren omdat het open eerlijke kerels waren die gewoon Torah getrouw geleefd hebben en dat waren mannen gods ook al, zeg ik, stinken ze naar de vis het maakt niet uit voor God wie je bent maar hij ziet je hart aan als te later Jezus Nathanael ontmoet wat zegt hij dan? ah, oh, zegt hij echte man van God ja, waarin geen kwaad is. En de zei aan de talen ja. Ken u me dan? Ja, zit, ik zag je al onder de boom zitten. Joh. Wonderlijke ervaring is dat. Hè? Maar God die houdt van mensen die Torah getrouw zijn. Zegt hij, want ze zijn van u. En al het mijne, zegt Jezus, is ook het uwe. En het uwe is ook het mijne. Wonderlijk, hè? En ik, zegt hij, ben in hen, die discipelen, verheerlijkt. Zijn wij ook discipelen? Trek het plaatje maar over. Dadelijk gaat hij voor u bidden. Dus hij zegt. Ik ben in mijn discipelen verheerlijkt. Ik denk dat of je nou Petrus ziet of Johannes. Als je met die mannen contact hebt. Krijg je een ontmoeting met Jezus. Als mensen met jou contact zullen krijgen. Dan zal die van die liefde van de Heer. Uit je moeten stralen. Gewoon eerlijk. Rechtvaardig. Ja? Lees goed wat er staat. Jezus zegt. Ik ben niet meer in de wereld. Nee morgen wordt hij vermoord ik ben niet meer in de wereld maar zij, mijn discipelen zijn in de wereld waar zit hij, ik vader, ik kom tot u heilige vader hoe vaak staat het in de Bijbel heilige vader zeg, noem het eens, vijf keer, tien keer ja, kom maar één keer voor in de hele Bijbel komt maar één keer het woord Heilige Vader voort, omdat Jezus tot zijn eigen Heilige Vader bidt. Weet u wie er in de wereld Heilige Vader genoemd wordt? Ja, El Papa. Ja, die Papa. Weet u dat pure godslaster is? Tot een mens zich voorstelt de plaatsvervanger van Jezus Christus te zijn, en die zelf zegt: noem mij maar Heilige Vader. nooit meer zeggen als je in die richting vandaan komt er is maar één heilige vader en dat is de vader van onze Heer Jezus Christus hij die God is Ja, Yahweh hij is dezelfde, hij verandert nooit ik ben die ik ben, maar ik zal ook zijn die ik zijn zal er is geen andere God dan Yahweh en wij mogen hem heilige vader noemen dus we mogen hem heilige vader noemen maar zeg het nooit tegen de paus heilige vader zegt hij bewaar hen in uw naam, zegt hij tegen zijn vader maar let op in welke naam heilige vader bewaar hen in uw naam welke gij vader aan mij Jezus Christus gegeven hebt welke naam heeft de vader aan Jezus gegeven ja Yeshua wat betekent Yeshua zeg het eens God redt. Wie is God? Yahweh. Dus Yeshua betekent? Yahweh redt. Hij zou een naam krijgen, Jezus. ja, Want hij zou de verlosser worden. Ja? Dus Jezus betekent gewoon. Wij hebben geleerd vanuit het Grieks redder. Maar Yeshua is gewoon Yahweh redt. Dus bewaart hen nou in uw naam, zegt hij. De naam die gij mij gegeven hebt... Dat zij één zijn, zegt die vader... ...zoals u, heilige vader en ik één zijn. Hoe zijn ze één? Jezus en de vader? Vader en zoon. Zelfde geest. Zelfde doel. Zelfde God. Moet je over nadenken. Daar wil ik niet te lang over uitweiden. Maar er is binnen de triniteitsleer... ...een waanzinnig ding. Maar we komen er ooit wel een keertje op terug... Hoe kan de, de zoon zeggen, vader, staat hij in zichzelf te praten? Echt niet waar. Yahweh is God. Er is geen God buiten Yahweh. En Yahweh heeft een zoon. Maar hij zegt, ik ben wel één. Waar is nou Yahweh één met Yeshua? Hij... Exact doet hij hetzelfde als zijn vader. Hij zegt, ik zeg geen woord, zegt hij, of ik moet van de vader horen. Vader en zoon zijn volkomen één in handelwijze en in doen. Juist. We zijn één in geest. Als ik een vader heb gehad die mij altijd geslagen heeft. En ik krijg zelf een gezinnetje En ik krijg zo'n klein knulletje. En ik denk, ha, eindelijk. Ik... <lacht> Snap je? Dan is echt de hele buurt. Zo, nou, ik heb zijn vader gekend. Echt, die handelt in de geest van zijn vader. Ja, twee druppels, druppels water als zijn vader. Ook al draag ik een bril en mijn vader niet. Maar dan zie je er dus uit je gedrag... ...in wiens geest je handelt. Lieve mensen, hier wordt het woordje gebruikt... ...dat ze één zijn. Wonderlijk, hè? Ja, het wordt eigenlijk nog veel mooier, hoor. Hij wil dus hebben dat die twaalf discipelen... alhoewel, er is eentje gevlucht, de verrader... ...die overgebleven zijn dat ze één zijn... ...zoals Jezus één is met zijn vader. Wilt u dat ook, één zijn met de vader... Wat denk u, dat de discipelen waren ze één met Jezus en de Vader? Dat is de verlangen van Jezus geweest. Dus ook die discipelen, die spraken hetzelfde woord als de Vader, als de Zoon, gingen zij ook doen. De Zoon die had volkomen gehoorzaam naar de Torah gewandeld. Hij had zelfs niet één foutje gemaakt. Want had hij één gebod overtreden? Wat had er dan nou gebeurd? Was het geen rechtvaardig slachtoffer meer geweest? Inderdaad. Je kunt gewoon naar de Torah leven hoor. Ook al hebben wij binnen ons christelijk denken gehoord: Ah, die wet die kun je niet houden. Dat is onzin. God die zegt: Houd hem. Maar als we fouten maken, is die een genadige God. Sta direct op: zegt, Vader, vergeef me dit wat ik niet mogen doen. Ik bekeer me, ik ga langs uw wegen wandelen. Is die heerlijk zoon? Sta op, ga je weg, ik zegen je. Hij is een echte vader hoor. De discipelen zijn één met God de Vader. Zolang ik bij hem was, bewaarde ik hen in uw naam. Welke naam was het ook alweer? Hoe heette Jezus ook alweer? Hij had de naam van de Vader gekregen. Hij hield zijn discipelen, bewaarde die in zijn naam. Wat betekent Yeshua? Yahweh ja, red Door Yeshua. Wij worden dus ook gered en bewaard door de naam van Yeshua. Yahweh ja, red Willem. Ja, tuurlijk. Door Jeshua. Leuk om die gedachte door te zetten. Hè? Dat Pascha is verschrikkelijk mooi. Want in die les 13 tot en met 17 kan je ontzettend veel leren. Als je het maar verbindt met Pascha-offer. Dus zolang ik bij hen was, bewaarde ik ze in uw naam. Welke gij mij gegeven hebt, Jeshua. Ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. Dan. Wilt u nog een zoon des verderfs zijn? Hij houdt je dus niet tegen. Hij geeft hem nog wel een deel van de maaltijd, van zijn eigen vlees. Hij geeft hem zelfs de wijn. Maar zijn verraad zat al in zijn hart. En uiteindelijk zegt hij, ga maar snel doen wat je moet doen. zegt hij. Hup, op, pff, dan ging die." De foto die ik heb laten zien stond ook met elf discipelen op. En een schaduw bij de buitendeur, waar hij wegloopt. Dat had nog niemand gezien, hè? Goed zo, er is er maar één verloren gegaan van die twaalf, dat is de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Kent u die schrift? Er was dus al in de schrift geprofiteerd dat er eentje... Ja? En Jezus zegt, wie met mij het brood doopt, zegt hij. Die zal het zijn. We gaan verder. Maar, nu kom ik tot u, vader... ...heilige vader... ...en ik spreek dit in de wereld. Hij spreekt in de wereld. Opdat zij, zijn discipelen... ...ten volle mijn blijdschap... ...in zichzelf mogen hebben. Welke blijdschap had Jezus in zijn hart? Van de Heer. Ja, het woord van de Heer. En hij wandelde volkomen naar dat woord. Ook al kwam er iemand op zijn weg... ...die zegt, poel, poel, poe, kom eens, kom eens, kom eens. Maar hij ging gewoon door. Want zo spreekt de Heer. En wat er aan de zijkant van de weg staat... Laat de wereld maar omgaan met de wereld. Zoals de wereld denkt ze goden te moeten dienen. Alleen wij doen het niet. We kiezen ervoor om niet meer te liegen, te stelen, kwaad te spreken, te lasteren, Gods naam. Doe alles maar op. Niet meer verkeerd begeerden, Sabbat te vieren. Amen? Oké, okay, mag rustig amen zeggen hoor. Om niet te schamen. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. De blijdschap van Jezus was volkomen handelen naar zijn vader. Ja, zelfs tot aan het kruisdood toe. Al hakken ze je in tweeën omdat je Sabbat viert. Laten ze dan maar hakken. Ze kunnen hooguit uit het lichaam van je doden. Maar je leven kunnen ze niet nemen. Want dat is dus geborgen in God. Maar wees altijd recht met je woord. Je moet luisteren. Zo spreekt de Heer. En zo ga ik wandelen. Dan zullen je broeders en zusters christenen zeggen. Die is eigenwijs. Die is wettig. Dat moeten ze dan maar zeggen. Maar zij stoppen in het verkeer. Ook voor rood licht. Er staat geschreven. Oh. het wonderlijke is mensen hij komt hier terug op dat woord hij zegt ik heb dus aan die discipelen uw woord gegeven kent u een andere uitspraak voor woord Torah geboden tien woorden elk woord van God is wet alles wat God zegt is gewoon zo je kan dus nooit zeggen ja God zegt het wel zo maar we doen het zo dat hebben ze dus al 2000 jaar lang gedaan daar moeten we gewoon mee stoppen. Hij zegt, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen. Echt waar, lieve mensen. Ga maar naar de Torah leven, je krijgt veel vijanden. Ze zeggen allemaal dat je gek bent. De wereld heeft je gehaat. Heeft Jezus het zelf gezegd of niet? Omdat ze niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Daarom hebben ze hem opgehangen. Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt. U ook niet, broeder en zuster. Maar dat gij hem bewaart voor de boze. Wat is nou de boze? Elk woord wat God spreekt, en de Satan draait het om, is dat het woord van de boze. Jezus zegt, de zoon dus mensen zal verhoogd worden. Petrus zegt, ja, maar dat gaat niet gebeuren, zegt hij. Al moet ik je, nou dan ga zwaard kopen, geweer halen. Nou, zegt hij, is allemaal dadelijk drie keer verlogen, joh. Dan zegt hij, Satan gaat achter me. Dan dacht ik vroeger, werd hij zeker door Satan beheerst? Dat is helemaal niet waar. Er was geen boze geest die die beheerst had. Hij zei gewoon iets wat tegenovergesteld was als wat Jezus zei. Dus als we met een plagerijtje zeggen: gedenk de Sabbatdag dat we die heilig. dan zeggen wij allemaal Amen. Maar kom je bij een andere broeder die zegt: gedenk de zondag dat je die heilig. dan zeg je Satan, gedachte maar. Dan heb je echt een probleem in onze maatschappij. Ja, toch? Nou, maak er maar een spelletje van. Maar dan liggen het ineens open. Dan is het zwart en wit. Is het ook niet meer moeilijk om een keus te maken. Is het no. ook niet moeilijk om pa pa paasgaat te vieren. En om de 15e 15e Nissan het ongezuurde brood het feest te vieren. Dan liggen alle dingen van God zo voor je open. Dan denk je, jongens luister wat de Heer zegt. Dat is waar. Heer, bewaart het toch voor de boze. Ik bid het voor u allemaal. Dat je je laat bewaren voor de boze. Elk woord wat tegen Torah is, is uit de boze. Ik wou tot ik het dertig jaar eerder geweten had. Zij zijn niet uit deze wereld. Gelijk ik niet uit de wereld ben. Discipel en Jezus voorkomen gelijk. Heilig hen in uw waarheid. Dat betekent, Heer zet ze apart voor uw waarheid. Uw woord, alles wat u zegt in uw Torah en in uw profeten, dat is waarheid. Dus hij zet ons apart van de wereld om in zijn waarheid te wandelen laat de wereld maar de wereld nou, nu komt het heel mooi stukje dan zegt hij niet alleen ik bid niet voor de wereld ik bid niet alleen voor deze mijn discipelen, die elf die over zijn maar ik bid ook voor hen die door hun woord het discipelens woord in mij geloven, in Jezus geloven zie je dat? Dus als je voor die discipelen het woord Nardes zet, dan staat er gewoon, ik bid niet alleen voor deze, mijn discipelen, maar ook voor nades die door het woord van de discipelen in mij is gaan geloven. Dus hier kan je je eigen naam invullen. Zoals hij nou bidt voor zijn discipelen, bidt hij ook voor u, want u bent door het woord van God tot geloof gekomen. Als je dus gaat doen wat hij zegt, kom je zo uit je strand. Waar ben je gebonden? Echt waar, het is te vernietigen in Jezus naam. Het is een eitje om de duivel over de sloot te schoppen. Echt waar. Het is of hij een kikker van de kant af duwt. Maar je moet je dus bekeren. Echt waar. Want wij maken vaak een heleboel ophef over al die dingen. Maar je moet je gewoon bekeren. Dan kan je hem zo wegsturen. Want hij er voor de naam van Yeshua. Echt waar. Hij kan het niet verdragen. Maar het is omdat hij de mensen bedriegt. Tot er een spelletje komt. Want ze geloven nog steeds zijn uitspraken. Maar het is een leeuw zonder tanden. Het is echt, het is een sopbekkie. Ja? ja, je gaat dus in, in je verstand redeneren over wat Satan zegt. Nou, dat zijn woorden van de dood. Vindt u het leuk om zo de Bijbel te lezen? Echt waar? Je kan niet stoppen hoor. Ik wist wel dat we tot drie uur de tijd hadden. Misschien gaan we wel door. Ja? Lieve broeder en zuster, ik bid niet alleen voor mijn twaalf of voor die elf, maar ook voor Nardus en Wim en Piet en Marie. Die door dat woord van de discipel in mij, Yeshua, geloven. En er komt de reden weer. Opdat ze alle Bent u één met God de Vader? Let goed op wat je zegt. Want hij weet ook de rattigheidjes die we vaak door laten doen. Die niemand mag weten. Daar moet je dus gewoon mee stoppen. Zonder beleiden. Bekeren. En doen wat daar staat. Eén zijn met Jezus. één zijn met de Vader. Je bent zo van je ellende verlost. Zo spreekt de Heer. Hè? Dat zeg ik niet. Opdat ze alle één zijn gelijk gij vader in mij Yeshua en ik Yeshua in u mijn vader. Dat ook zij naar de spied Marie willen in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij Yeshua gezonden hebt. Dus wij zullen één moeten zijn. Is de eentje onder u die gaat kwaad spreken over de ander, heb je een kankergezwel in het lichaam van Christus. Letterlijk en figuurlijk een kankergezwel. Er zijn natuurlijk vele kwaadsprekers, lasteraars. Snap je? Dus binnen het lichaam van Christus moet je een weg zoeken... waarin je één bent met Jezus. Waarin je elkaar kunt aanspreken op Torah en profeten. Nu zeg je gewoon, ik ga de ene kerk uit... ik ga naar die andere kerk toe. We hebben veel leuke religies. De kijker is niet zo naar. Dan kan je lekker rustig zitten. Gewoon weer weglezen. Je hoeft er nooit de stoelen klaar te zetten. Het staat al allemaal klaar. Dan mag, alles. Dan mag je alles gewoon. Alleen de Heer zegt het anders... Want hij stierf namelijk voor degenen die bereid waren zich te bekeren. En voor ons Torah en profeten te wandelen. Nou, daar gaat hij komen hè. Dat is de laatste cita lieve mensen, is het over. De heerlijkheid die vader aan Jezus gegeven heeft. Heb ik aan Wim, Ang, Pieter, Marie, Nardus gegeven. Zo, opdat ze één zijn gelijk wij vader één zijn. Kunt u zich realiseren wat er staat? Ik nauwelijks. Kunnen we iets beseffen wat het is om één te zijn met God? Dan sta je gewoon voor je vader. zeg je vader, ik moet even een praatje met je maken hoor. Terwijl als je nu iemand wil bidden. Oeh vader, vader, oeh moeilijk. Ik kom uit een zwaar gereformeerde orthodoxe kant vandaan. En het was echt triest als je die mensen hoorde bidden. Toen snapte ik het niet. Maar ze kenden denk ik God niet. Hij vindt het heerlijk. God, de vader heeft plezier in u. Als hij eigen bekeert en in zijn wegen wandelt. Hij zet al zijn engelen bij je... om maar te laten zien... dat wat jouw hand wil doen... dat hij dat gaat zegenen. Vindt u het mooi, lieve mensen? Ik hun gegeven heb... omdat ze één zijn zoals wij. Wij kunnen één zijn met God de Vader... zoals Jezus, zoals de discipelen... en wij erachteraan. Dat gaat u nog een keer herhalen. Dubbel is één zo dik. Nederlands spreekwoord, hè? Ik in hen, mijn discipelen... en gij vader in mij dat zij, de discipelen hier in Abelassadam, volmaakt zijn tot één. En wat is de reden op dat? De wereld zal erkennen dat gij, vader, mij, Yeshua, gezonden hebt, en dat gij, vader, hen lief gehad hebt, ons. Gelijk gij mij lief gehad hebt. Lieve mensen, God de Vader, Yahweh, de Heilige Vader heeft ons lief. Hoe verder moet je dan nou nog uit... Ja? Hij heeft ons gewoon lief. Waarom ben je bang van hem? Dat komt omdat je dingen toelaat in je leven waarvan je weet dat hij het niet leuk vindt. En het vervelende is, die dingen die je toelaat, die blokkeren steeds je vrijmoedigheid tot God. Want zou je tegen iemand zeggen, "Jongens, eens naar voren toe. Zou je ons willen voorgaan in gebed? Spreek jij nou eens met onze vader tot heerlijk Amen kunnen zeggen. Nou heb je een probleem. Dus we moeten dingen gaan afleggen in ons leven. En je moet maar eens nagedenken over wat zit je nou klem. Wat zit er nou klem tussen jou en God de Vader? Waarom jij niet zoals Jezus kan bidden, ach Heilige Vader? Moet je over nadenken. Het is Gods geest die alles moet vertellen. Hè? Ik heb vurig begeerd dit paasgaan met u te eten. Eer dat ik leid. Wie van ons moet nog lijden? Dan leidt u te vergeefs. Hij heeft voor ons geleden. Zolang wij onze zonden niet Overboord gooien, lijden we nog steeds onder die zonde. Zelfverwijt, minderwaardigheid, noem al die ellende maar op. Ja toch? Hoe lang wil je nog je eigen zonde blijven dragen als hij zegt tegen zijn eigen discipelen, ik heb van harte begeerd, zegt hij, om met jullie dit paas gaan te eten. Daar kwam die voor. Ze hebben dus al vanaf de uittocht, hebben ze paascha moeten herdenken op de 14e Nissan. Ook al hebben die orthodoxe voorvaders van hun die Pascha opgeschoven naar de vooravond van de 15e Nissan. Ze hebben het gewoon verkwanseld. Alleen toen Jezus kwam, deed hij het wel op de vooravond van de 14e Nissan. En terwijl hij in de nacht gevangen genomen wordt, hij wordt veroordeeld ten onrechte. En dan wordt hij naar het kruis gebracht op de dag dat ze dus de gekookte offers begonnen te brengen voor Jahwe. Moest worden leuk hè? Ja, en leuk hè? dit is, is Torah we hadden dus op de 14e Nissan in de nacht hadden ze gewoon moeten gedenken alleen ze hebben dus nooit gesnapt hoe die zijn Messias ooit zou komen en hoe die zijn eigen leven moest geven hoe die dat, hè, aan het kruis genageld moest worden Ik heb Hij, veel leuk wij tot vorig jaar ook niet want wij zaten op dezelfde foute hikke van ja, 14 en is dan 15e is dan wanneer moeten we nou de pesa gaan beginnen. Hoe moeten we gaan tellen? Dus dan hebben we dingen gezegd waarvan achteraf dacht, hè, dat klopt weer niet. Totdat het ineens in die afgelopen maanden boven water komt. En toen begon mijn Annatje te vertellen, nou, ik snap er niks van hoor. Ik denk, nou, als nou Anker niet snapt, waar we zo dicht bij elkaar leven, hoe moet het nou in de gemeente liggen? Ook al heb ik lange lijsten gegeven, ja, je moet er een keer op attent gemaakt worden, vandaar die tekening maar. Vindt u het leuk? Anders kan het dus niet. Maar denk erom, wat hier staat, en je gaat het doen, krijg je een hoop mensen tegen. De orthodoxe joden geloof je niet. De messianen die zeggen, nee we gaan liever met de orthodoxe kant mee. Daar hebben we nog enige mate van eenheid. Er zijn wel groeperingen wereldwijd. Ja, verschillende, die kun je dus in de, op de website nog vinden. Die doen het ook al op die manier. Maar zo staat het in de Torah, precies geschreven. Boeder Michaël, Magiel. Oh, die had ik er al bij staan. Had u hem niet gezien? Of heb ik hem vergeten? Nee? Oké, okay, dat is namelijk de eerste Omer. Ja, hij staat wel op het lijstje. De eerste Omer, dat is de opstanding. En die, is, uh, die kwam namelijk. Uh, en dat doen dus de orthodoxe uh, Joden dus ook weer. Die stellen dus de feest-Sabbat. Dus die 15e is dan de eerste Sabbat. Dan gaat de Omer tellen de dag daarna. Maar dan zegt de Bijbel, op de zevende sabbat, nou als het om een feestzabbat gaat, gaat het niet om. Het gaat dus over, de zevende sabbat moet je tellen en de dag daarna. Dan hebben je weer pinksteren. Dus op de zondag, de eerste zondag is de eerste omer, daar staat Jezus op. En het wonderlijk was, in het jaar dat het precies plaatsvond, werd hij dus op woensdag opgehangen. Ja, en van woensdag, krijg je dus de donderdag, vrijdag en de zaterdag. Maar ook nog eens een keertje de woensdagnacht, donderdagnacht en de vrijdagnacht. Precies de drie dagen en drie nachten. En ook, de, ook onze Messiaanse broeders, die gaan dus naar die vijftiende toe. En die missen dus een stuk van die drie dagen en drie nachten. Want ze zeggen dus, ja maar één dag is dus inclusief gerekend. Als die dag al half voort is, is het toch nog een hele dag. Maar dat is een truc. Een Dit is een teken wat hij aan de fariseeërs geeft. Zoals Jona in de walvis is voor drie dagen en drie nachten... Zo zal de zoon dus mensen zijn in het hart van de aarde. Dus hij sterft. En kijk maar hier. Hoe laat wordt hij opgehangen? Negen uur s zoals is het dus het derde uur. In Israël is het zesde uur. Daar wordt dus, komt de zon op. Wij beginnen ze met nul. En het de derde uur is dus het negende uur in onze telling. En om drie uur s middags schreeuwt hij het is verbracht. Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. En dat tussen drie uur en zes uur, dat is de periode, dat hij dus van het kruis gehaald moet worden. staat hij toch de Sabbat op, dus? Ja, kijk, kijk, voor de, ja, hij staat op, hij staat Nee, maar jij staat bij de kerk, ja. dat is niet waar, zeg. wel af. Na de Sabbat staat hij op. Nou, om drie uur stond er nog Sabbat. Nee, dit is geen Sabbat, het is de veertiende Nissan. Dit is een Sabbat, dit wordt dus een Sabbat. Hij sterft om drie uur. Hij sterft om drie uur. Maar hij wordt net voor zessen begraven. Want hier gaan ze nog balsemen. Ze gaan hem naar het graf brengen. Ze gaan hem in doeken wikkelen. Ja, dus stel nou voor dat hij om zes uur het graf ingaat. Dan staat hij dus na drie dagen en drie nachten op. Om zes uur einde sabbat. Dus waar eigenlijk de zondag begint. Dus de zondag begint op de avond daarvoor. Alleen de, de vrouwen die komen pas bij het graf. Bij de zonsopgang. En is het graf open dus in die dat nacht daar zitten dus de misverstanden dus als je letterlijk de tekst volgt kom je er gewoon uit je hoeft er niet mee te marchanderen. als Jezus gekruist is dan gaat hij voor zes uur gaat hij het graf in en dan krijg je dadelijk de eerste sabbat dat is dus op donderdag amen dus dat is donderdag dan krijg je vrijdag de tweede dag zaterdag de derde dag en het einde sabbat staat hij dus op alleen het is duisternis ja en pas de andere dag, al die joden, of de discipelen zitten uit angst in hun, in hun zaaltje, want ze zijn bang. Ze hebben hun heiland vermoord, het was natuurlijk een, een heksenketel. Ja, dus dat is een <laughs> Ja, natuurlijk. Dus deze eerste sabbat gingen ze echt niet verder aan het lichaam, want het was de grootste, een van de grootste sabbatten die ze hadden, de bevrijdingssabbat. Ja, dus daarna krijgen ze de donderdag, de vrijdag, en pas na drie dagen staat hij op uit het graf. Dus de 15e aan lieve mensen, is de eerste sabbat van de ongezuurde broden. Als volk Israël de woestijn ingaat en onder de wolk, overdags beschermt hij ze tegen het hete zonlicht en s'avonds met de, de vuurkolom. Daar gaan dezelfde kwestieke fout in. ook op de zon. Inderdaad, ze gaan ook fout. Het leuke is, ze gaan vanaf de dag dat ze Egypte verlaten, gaan ze dag en nacht doorlopen. Ze slapen dus niet meer. Nee? De zondag begint op de avond van de zaterdagavond. Maar de, ja, de rest van die tekeningen gaan komen. Goed, lieve mensen, zijn we klaar? Dan zeg ik amen. En de gemeente zegt amen. Dus daarmee zeg je ook dat paas gaat de dag van God is, hè, als je amen zegt. Weet wel wat je gelooft natuurlijk goud en zilver verzamelen. Ze moesten nog allemaal samenstromen he, in één dorp, Rameses. Zo zijn er een heleboel dingen, die moet je dus op gaan zetten. En ik hoop op de sabbat of de zondag dat we dadelijk het paas gaan houden. Hoop ik een heleboel dingen van Jezus achter elkaar te zetten. Wat er nou op die dag gebeurt. Misschien een vraag voor u. Wanneer begint nou in het Nieuwe Testament het paaschamaal? Pesachmaal?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 Dat is dus de uittocht uit Egypte. Als we hier verder gaan kijken. Jezus is ons lam. Zijn bloed moet dus aan ons leven. Onder onze deurposten gebracht worden. Kent u die doodsengel toevallig nog? Toen Jezus klaar was met de paasmaaltijd. Waar ging hij naartoe? Ging hij naar Gethsemane? Wat gebeurde in Gethsemane? Hij was verschrikkelijk in de nood. Zijn discipelen konden niet eens een uur met hem waken. Terwijl de dus paas zag...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 God die verlost hem uit de angst en zet een engel bij hem neer. Wat is dat voor een engel? Wat ging er op uh, uittocht langs de huizen? doodsengel. Er komt dus een doodsengel bij hem. Maar toen werd hem ook zijn helper. Moet je over nadenken. Het zijn symbolen die volledig terugkomen op de nacht van de 14e Dat heel Israël in de huizen is bedekt door het bloed van het lam.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 Dit zijn nu maar twee dagen. Het moet eigenlijk verlengd gaan worden. Zodat we dus ook het, de tweede sabbat, de zevende sabbat erop kunnen gaan zetten. Dat we er heel weer een boeltje gaan uitwerken. Weer een boekje ervan maken. Dus er zijn nu al mensen geweest die hebben gezegd: Joh, Mark, dat volgende keer in mijn boekje zetten. Want ik wil een boekje schrijven. Kan ik dit goed gebruiken? Ik zei, Nou, ik zeg: vooruit er maar. U heeft het gezien? Godlieve lieve mensen. Ik ga een klein stukje lezen. Exodus 12, daar staat geschreven over die uittocht.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 paasga voor de. Wonderlijk is dat, hè? Het is een paasga voor de eer. Is het een voor de Joden? Echt niet waar? Is het een Joods feest? Echt niet waar? Alleen Johannes, Evangelie, schrijft over Joodse feesten. Maar voor heel de wereld waar zo'n Johannes in schrijft, want hij schrijft zijn Evangelie 100 jaar na Christus, in de, de tijdtabel. Als je dan over Pascha wilt, dan denk je: joh, wat is Pascha, Dan is het een Joods feest.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 we hadden dus op de 14e Nissan, in de nacht, hadden ze gewoon moeten gedenken. Alleen ze hebben dus nooit gesnapt hoe die zijn Messias ooit zou komen. En hoe die zijn eigen leven moest geven. Hoe die dat hè, aan het kruis genageld moest worden. Hij, gekelde, we wij tot vorig jaar ook niet. Want wij zaten op dezelfde foute hikken, denken Van ja, 14e Nissan, 15e Nissan, wanneer moeten we nou de Pesach gaan beginnen? Hoe moeten we gaan tellen? Dus dan hebben we dingen gezegd waarvan achteraf zag, hè.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 9 uur morgens, als het dus het derde uur. In Israël is het zesde uur, daar dus, komt de zon op. Wij beginnen ze met nul. En het derde uur is dus het negende uur in onze telling. En om drie uur middags schreeuwt hij het is verbracht. Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. En dan tussen drie uur en zes uur, dat is de periode... ...dat hij dus van het kruis gehaald moet worden...